Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon. Juist, yes, het weekend in met de beste beats. Met nu een uur lang in de DJ-boef Manistics. I said we weren't going to keep doing this, but, uh, I don't know what it is. There's just something about you. There's just something about you. Something about your presence has me by the grip. Something about your presence, I just can't resist.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 Admending draait daar drie uur lang en uh, je tickets daarvoor scoor je natuurlijk tijdens deze Slam Mix Marathon als je blijft luisteren. Voorproefje krijg je nu al want je hoort hem een uur lang in de DJ Booth bij Slam. uh <laughs> Warehouse Elementenstraat. Jij kan daarbij zijn. Als je tickets wil, stuur dan nu. Mix marathon gastenlijst. Dus mix marathon gastenlijst via de Slam app. Bel ik je zo meteen terug. Ga je er vandoor met exclusieve tickets. Dance, motherfucker. Elementenstraat als je erbij wil zijn. Mix Marathon gastenlijst voor exclusieve tickets. het via de Slam app. Dit zijn de beste beats op vrijdag. Nu in de mix. manus 6. six. I'm the oh. You are my weapon against enemies. Sometimes people think I'm crazy because with you, I see no boundaries. A no-limit soldier, a woman who's bears fruit and names. Love with you is real. I have no doubts. 'Cause every time I speak, a breath of fresh air flows. Ik was uh, yes. nog helemaal niet klaar. Ik dacht dat je nog even doorging, maar uh, ja, ja, de tijd was ik, uh, op. Ik hoop het ook, maar <laughs> grote, maar grote probleem altijd is <laughs> ja. de tijd in de Mixwaradon. Ja, hè? Ah, ja, bent, nou, gelukkig uh, ben ik wel op tijd gekomen. Dus dat ja, is, dat is waar, goed. Dat, dat scheelt wel ja, een ja, hoop. Ja, ik ik hoop dj's ik. die dat niet nadoen, maar goed. Ja. Nou, het, het gaat niet altijd goed hoor. Nee? Oh, okay. nou, <laughs> ja, fijn ik ben er wel eerlijk in. Goed dat je er bent man. Ja, dankjewel. Gaat het met je? Ja, ik heb jullie gemist. Het is, uh, is, niet, is niet heel lang geleden, maar... Uh, ik wou net zeggen, we hebben elkaar ja, toch ik, zeker een maand niet gezien. Maar, ja, uh, ja, uh, ja, klopt. Maar ja. ik voel me gewoon elke keer vereerd als ik hier mag zijn. Want uh, vroeger luisterde ik heel vaak gewoon naar Slam en zo, weet je. En dan vond ik altijd gewoon die house mixes altijd leuk. Dus, en, nu, uh, uh, en nu zit ik hier. Ja, wat goed. Dus, uh, Sta je gewoon in die je boven ja. hier je bent hier, top. Ja. Hey, uh, morgen in Amsterdam, Warehouse Elementenstraat. Dat klopt. Ja. dat is al uh, een grote show. Ja, Want, uh, uh, ja heel groot. Ja, we, veel bekend? Uh, ja, ja, ja, zeker. Um, Hector Cauto die komt draaien en uh, ja En uh, we gaan richting de 2500 man. Uh, Serieus? We hebben, nog, ja, we hebben zelf nog extra kaartjes uh, gedaan. Puur voor de fans. Uh, zodat we nog een derde zaal kunnen openen. En een tweede zo. Want uh, Capron uh, gaat daar all night long uh, draaien. Dus ja, uh, daar heb ik ook wel echt heel veel zin in. Het zijn echt uh, twee boys waar ik echt, ja, ook heel erg uh, naar opkijk. Want... Um... Zij produceren gewoon echt heel goed. En uh, ze zijn gewoon supergoed bezig. Goeie gasten. Ik had ze een paar weken geleden in ja. de roomroom ook. Echt, uh, echt, oh, echt Ja heel oh, leuk. leuk. Ja, en en okay. Roelé ook trouwens. Dus je hebt de hele Line-up ja. van me gejat. Ja, ja, ja, oh, ja, ja ik ah, heb hier heel hele Vooruit. vooruit. <laughs> <laughs> nou deze ene keer dan maar. Ja, voor deze. <laughs> ja. hey, als goedmakertje. Ja. Zullen we nog wat tickets weggeven dan? Ja zeker. Ja ik vind, dat, ik vind dat een heel leuk idee. Ja zeker. Ja. En uh, ja, mijn team en ik dachten al van. Ja wij zijn altijd heel erg van het weggeven. Ja. En um, ja. Ja, we zijn gewoon elke keer gewoon heel erg dankbaar gewoon voor, wat we, ja, voor waar we altijd gewoon nu gewoon staan. En uh, ja, vind ik het mooi om iets weg te geven natuurlijk. Ja. Dat is ook mooi. Uh, eens even kijken. Uh, aan de lijn. Milo. Milo. Milo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hey, hey morgen. Dag uh, Milo. <laughs> is six in uh, Amsterdam. Ja. Een uurtje op de radio is te kort. Morgen is het drie uur. Beloof ik bij deze. Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, ja, zeg het maar. Ja nou, uh, je, hebt twee, je hebt twee tickets gewonnen en, uh, en ook vet. nog twee, uh, twee merchandise van, uh, van mijn recordlabel Overdose Records. Het dus, is in combinatie met Voor. ik weet niet of je dat kent, uh, kleding, kledingmerk. Ja super vet, dat meen je niet. Ja, ja, ja echt, oh, ja. Ik, ik meen het echt. <laughs> ja. Je moet wel even iets enthousiaster ja. vertellen. Ja, je wint twee tickets! Ja, oh, je ja. Milo, zo leuk, uh, dus, ja. deel een vriend of vriendin mee. Precies, precies. Jij bent erbij morgen. Met de vriend of vriendin. En uh, ja, ik denk ja, via Slam uh, wordt het allemaal geregeld. Dus uh, ja, super leuk. Ik, uh, ik zie je graag morgen. Nou, wij ook. Ik kijk er heel erg naar uit. In ieder geval, dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft en ik zie jou morgen. Dankjewel. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Fijne avond. Doei, Jullie ook. Doei. Doei. Oh, goed. Morgen dus uh, in ja. Amsterdam. Net een uur op de radio. Men Six. Yes. Goed je dat je er was, man. Dank je uh, yes, wel. En over een maandje weer dan? Over een maandje weer, we ja. zeker samen. Oké? Okay? Ja, is goed, doen okay. we. Okay. Ja. <laughs> dit is de Slam Mix Marathon. Zo de Mix Marathon chart. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Komen eraan.